wordt mede mogelijk gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu 4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het blijft nog tot het eind van de middag sneeuwen. Het KNMI meldt dat het op veel plaatsen nu nog matig tot hard sneeuwt. Op sommige plaatsen onweert het ook... en dat is volgens Weerkundigen in combinatie met sneeuwval vrij bijzonder. Rijkswaterstaat en de ANWB raden iedereen die niet dringend ergens naartoe moet... dringend af om met de auto op weg te gaan. Veel wegen zijn niet of nauwelijks begaanbaar. Inmiddels zijn honderden strooiwagens en sneeuwschuivers aan het werk... om het Nederlandse wegennet enigszins begaanbaar te houden. De verkeersinvolgens... De informatiedienst kreeg vanochtend rond de 100 meldingen over ongelukken binnen. In veel gevallen was er alleen blikschade, maar op de A27 vielen doden. Het openbaar vervoer ligt voor een groot deel stil. Bussen zijn vanochtend op tal van plaatsen niet uitgereden en op veel plaatsen is ook geen treinverkeer. De Nederlandse autofabrikant Spijker heeft een nieuw bod gedaan op General Motors' dochter Saab. Vrijdag wees General Motors een bod van Spijker af en kondigde het einde van Saab aan. Spijker legde zich daarmee niet bij neer en heeft nu een nieuw voorstel gedaan. Volgens president-directeur Muller van Spijker worden met het nieuwe bot alle obstakels die vrijdag nog bestonden uit de weg geruimd. Wat hem betreft kan er nog voor het einde van het jaar zaken worden gedaan. General Motors bestudeert het nieuwe bot van Spijker. De 14-jarige zeilster Laura Dekker wordt vermist. Dat wordt gemeld door een woordvoerder van de familie. Laura is vrijdag als vermist opgegeven. Ze heeft een brief voor haar vader achtergelaten. De familie zegt enorm bezorgd te zijn. Laura's boot ligt nog in de haven in Maurik. Er zijn berichten dat ze 3500 euro aan contant geld heeft opgenomen. Laura wil solo rond de wereld zeilen. Maar omdat ze onder toezicht van de rechter werd geplaatst, kon ze niet vertrekken. Het weer. Vanmiddag vallen nog enkele sneeuwbuien. Bij zee mogelijk regen. Temperatuur rond het vriespunt. Na het weekende houdt de winter aan met maxima rond 0 graden. Dit was het NOS Journaal. Herkent u dit geluid? Dit is niet normaal.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 Landen. Voor meer informatie kijk op clubcarwash.nl Kijk nou eens, schat! Kijk eens! Swingstation organiseert de leukste 25-plus feesten op de mooiste plekken. Kom naar ons petterend oud- nieuwfeest bij Villa Westend in Velsenbroek aan de Westbroekplas. Dit wordt een oud- en nieuwfeest om nooit meer te vergeten. Vanaf 12 uur heeft u werkelijk een prachtig uitzicht op alle vuurwerk boven Haarlem en Velsenbroek. Swingstation DJ Jeffrey zorgt voor een bruisend dansfeest. U krijgt overheerlijke hapjes en op het mamase supreme glas champagne. Voor wie niet wil rijden hebben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 Maar dit jaar op het Frans Halsplein. Kijk voor je aanbiedingen op abradio.nl Let op de naam. Everett Sipkema. Op het Frans Halsplein in Haarlem. De tijd van het jaar. Het is kerst op AB Radio. Het is kerst. Het geluid van Kennemeland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. Het is kerst op AB Radio.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 Well, that's what they said yesterday There's nothing left to do my brain I think it's time to find a new religion Oh, it's so insane To see this as another strain There's something in this future That we have to be told Future made of virtual insanity Now always seem to Because together this love we have There's no sound, but we all left off that ground. Oh, now is no sound. If we hold it by the ground, and now it's virtual insanity, forget your virtual reality. Oh, there's nothing so bad. Bye.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 Maar s'avonds ben ik geen vrijwilliger, want ik kom zelf niet uit Zandvoort. Ik kan me voorstellen trouwens, jullie werken al tien uur per dag. Dus dan is het wel heel erg veel. Ja, we beginnen hier om zeven uur s ochtends tot uh, vijf uur. En al andere uren worden gedekt door vrijwilligers in Zandvoort. Dat is wel stoer zeg, niet geloof ik. Dus de avonddiensten, tot hoe laat lopen die? Uh, de avonddiensten loopt de hele nacht door tot zeven uur s ochtends. En we hebben ongeveer vijf uh, vrijwilligers in deze gemeente die uh, de dekking moeten zorgen.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 Je kunt niet tippen naar wat wij doen, Tippen aan wat wij doen. Ja we roepen 'n stage boys, jullie kunnen niet tippen aan wat wij doen, Tippen aan wat wij doen. Ik hoop steeds dat je weet niet alleen voor de face, succes, verzekerd zo kan je maar in, om me trek, om me erg, om me vet, om me kap, om alles wat ik graag van ik ben van vandaag. En ik geef geen vocht, ben een rapper Je weet zelf ook dat ik rock wil wilde zaal zien bouncen Want de lansen zijn weer bezig, gemaakt maken een feestje Alles is gek, maar het kan nog gehotter, ben een lyricalen rijmende Echt een berokker, op niveau Maar kan nog een hoger fotocamera, interview rode loper De top is het doel, ik zet nu koers Mensen haten, want zijn we jaloers En wat wij doen, en wat ze spitten, want ze weten zelf ook dat ze niet kunnen tippen Ja, we hebben nog steeds boys Jullie kunnen niet tippen aan wat wij doen Jawel maar we hebben als boys. jullie kunnen niet tippen naar wat wij doen, tippen naar wat wij doen. Je kan niet tippen, tippen, je kan niet tippen, tippen. Yeah, yeah, yeah. Oh, uh, is de show al begonnen? Oh, uh, moet ik om nu rocken? Oké. Okay. Ik mijn mic wel aan. Jesus, ik moet rokken. Maar waar is mijn gitaar? Zonder een gitaar, maar ik rook om zo. Aangenaam is ze noemen maar de zero. Je kan niet dippen aan deze ellende. Je zegt je maakt keus, maar ik vind het eerder bende. Ben aan de macht als een dictator, veel te ver. Dus die rappers zeg ik laat. Dus ik broodjes. En ik kom hard tot ze zeggen, jij ja, bent rapper. Vandaag ben ik hard droop. Dus moet ik het brengen. En die rappers en wij zeggen de rappers die rappen in altijd geen swagger meer hebben. En ja, ben de best rapper ever. Die gekke dagen komt brengen met zin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 I